Goedemorgen, beste luisteraars, bij deze 406e aflevering van Dialectofoon op uw Radio Viva. En we zijn even naar min een deal vragen en we komen toch nog een keer weer op een paar uh, wendingen en woorden van veu, uh, 14 dagen. We vroegen toen of dat een term kost, veu, uh, het loon van de klokken uh, naar aanleiding van het overlijden van een parochiaan. En er is toen uh, opgegeven uh, overdoet loon. Blijkbaar is dat toch een algemene wending. Het komt uh, zelfs in Oost-Vleunareveu uh, overduurt uh, loon, zeggen ze daar. Dus uh, Brabant overduurt loon. En ondertussen hebben we ook bevestiging daarvan gekregen vanuit uh, Brabant. Uh, mochten daar nog iets over hebben, we komen straks nog even terug, want we hebben van uh, Maurice Eunings uh, uit Mazel toch nog iets daarover gekregen. We vroegen toen nog, nog naar wendingen uh, om uh, kinderen dat stonden lustervinken weg te sturen. Weet wel kinderen van tijd mee meelusten en dan sturen ze die weg. De vraag is, met welke uitvluchten, met welke wendingen sturen ze lustervinkende kinderen dan wel weg. Zal we nog geiden iets over oren. We gaan nou over spuit en over dat spuit zijn er nogal wat uh, uitdrukkingen en wendingen. Kinderen gaan nog van de uitdrukkingen, zegt ons dan een keer met dat spuit waar dan ook gesproken over is de in de volksgeneeskunde over dat nuchter spieksel spieksel eigenlijk dat spieksel is vroeger dik gebezigd ook uh, ten aanzien van kinderen zullen we maar zeggen en de vraag is wanneer uh, wanneer dat spieksel gebezigd veuwadden dat zou we toch her nog een keer horen de vraag was ook nog hoe drukken wij uit dat iemand niet altijd slaagt in wat nemen hem van te doen uh, dus dat zijn plan niet altijd uh, lukt en dan is er geen reactie gekomen op de vraag, hoe noemen we het zeigen bijvoorbeeld van uh, lemmeken bij een uh, vreemde moeder, het gebeurde wel dat Lemmeke maar een vreemde moeder ging zeggen. en net schijnlijk bestaat dat er daarvoor in Brabant een schoen term. Dan zitten men natuurlijk bij uh, reeks nu vragen, aan? Gij willen weten welke betekenis dat geeft aan de uitdrukking los te houden los te houden, kunnen in nogal wat betekenissen bezig en de vraag is in welke. En dan is er in onze gezegde opgevallen waar dat nogal wat varianten bestonden in verband met de uitspraak, openal, maar in AS zijn we ook al goed, openal, en wat betekent dan openal of openal, dus de vraag is wat dat gezegde betekent. Daar werd euh, nogal een keer aluze gemokt op de euh, weide van de draa gees, de draa gees. De bedoeling is natuurlijk dat het woorden zijn dat beginnen met nu. ge, en de vraag is kine ga nog de draa gees, waar stond hij dus veu? Er is ons in Mechelen verleden zondag verteld over een, de naam van een berre. Een bedde dat de klaan was voor twee personen en dat de groet was voor één persoon. En het schijnt bestaat dat ook voor een broek, dat de groet was voor tien en de klaan voor het ander. Nou is onze vraag, kunnen we daar, in of daarbij, dus in Brabant alleszins, een benaming voor? We hebben het vroeger al gehad over battementen en dan nou vragen we wat dat precies plassementen zijn in battementen. Wat denkt de man dan juist precies als ze het over placementen aan? Wat wen daar geplasseerd? Dat moet een term zijn uit de bouwwereld, zullen we maar zeggen. En als ze tegen de kinderen gezegd wen, dat ze dus een handen mee doen, hè, Julien, jeuze kunnen is aan de mm -hmm. Wat? Zeggen ze dan nog? Ja, ja, ja. Juske ja. hoe een keer. Juske kuiven. Een drangement van dat. Of pas op, want juske kuiven. Dan is de vraag, wat bedoelen ze daar juist mee, als ze dat tegen uh, weliswaar klankinderen zeggen. Het woordje diagonaal is natuurlijk een geleerd woord, komt in de algemene taal in de vreemde talen voor. nou is de vraag, kunnen wende dat woord diagonaal op zijn Brabants? En hoe drukken we dat dan uit? Zoiets diagonaal, dus overhoeks, eh, doorsnijden, wat is dat, eh? op zijn Brabants. We hebben dat ook nog wel gedaan, me zeker bij ons. En hoe noemen ze dat dan? Er is ons attent gemokt op de betekenis van het woord nespuitigen. spuitigen. dikke is in verband met een persoon, dat is een spuitigen, maar ook vervrouwen, dat is een spuitigen. En dan is de vraag, wat is dat dan wel voor iemand? Nespuitigen of een spuitigen? En we waren een wijk of traag alleen in Goek, uh, in Goek zeggen ze daar En dat was de een van ons begonnen en die kwam op ons af en die zei, zeg onze vaderen dat was van ons en dat ze altijd duivel aan zijn nek met een vloer en minne. We dat natuurlijk direct opgeschreven, want duivel aan zijn nek in mijn vroeger al een keer gehad. Maar die toevoeging met een vloer en, en dat minza, ja onze vader, dat altijd en dat is in ons algemeen. Oei, oei, veel noorlog alza ze. Een duvel aan zijn nek, mee een vloeremine. Wat zou dat willen zeggen hebben? Kinegaal zegswijzen en uitdrukkingen uh, rond het woord noveen. Een noveen, dat is ook een woord dat zo stilig zijn, in onbruk gerokt. Veel wat deen ze vroeger een noveen? En welke zijn de betekenissen van noveen? Het zulde met het woord spielen al die woorden met een tweede element, onbeklemd hond, Denk aan billen en kine en dat soort meer. Dat zijn oude woorden. Welke betekenis geven we aan? Spiele. En dan gaan we naar de term uit de metwereld. Daar hebben ze het over lossen. Lossen, je weet wel van goeier, lossen en inpakken. Daar nou is de vraag. Wat bedoelen, want we moeten het in het verleden zeggen, wat bedoelen de metkramers? Met een term inpakken. Wanneer werden er ingepakt? Nog zo'n schoe werkwoord is openkrabben. En dat openkrabben uit meer betekenissen. De vraag is, in welke betekenis gebruikt u dat woord? Werkwoord openkrabben. En dan vragen we nog naar zegswijzen rond het woord kusten. Dus de kust. Met kust vermen waar nogal wat de uitdrukkingen. En natuurlijk samen Gijer van Aan Loeren, welke dat nog bezigt. En dan vragen we naar een woord dat, uh, algemeen Nederlands, een krekel. De vraag is: kindergeil op zijn Brabants, ne krekel? En hoe uh, noemt de dat bijzonder? En Herman is onze eerste meewerker. Dag Herman. Goedemorgen, Herman. Gegroet. Ja, we zullen eruit afgaan zo'n ja. beetje, hè? Gedaan goed bij te spelen. Storende luistervinkende kinderen. Ja, gedaan goed bij te spelen. Gedaan goed bij te spelen. Ja, gedaan goed bij te spelen. Dat was gewoonlijk zoiets als een niet dat geen betekenis had. Ja, ja, ja. ja sure. Goed, Slavakka zeugen. Slavakka, wat is daar gedaan ja. goed, gedaan goed. Ja, ze ze... wegzenden. He, ja, voor 14 dagen heb ik gezegd dat mijn vader vroeger We naar huis, dan moest hij gebakken. He, ja, zoiets dat geen betekenis is, hè? Ja, zo, inderdaad. En ik kan ze voor een beloning, als ze iets goed gedaan aan een klein, dan zouden ze aan, eh, ik zal via zijn verken op een boom jagen. Ja. Ja. <laughs> of een witte vogel gevangen. of oké. een witte mol, zal een een witte mol meebrengen. Je moest een witte mol, ja dat zijn dus beloften aan kinderen gedaan, ja, dat is een witte mol meebrengen. hoe het dat onmogelijk was, hè? Ja. Niet zeggen, om te zeggen. Hè. Ja, ja, dus. ja. Alleen een loze belofte doen. En dat was een belofte. Ja, dat is ja. ja, inderdaad. Nuchter spieksel, dat zal zeker de juze zelf zijn. Ja, uh, en voor wat bezigden ze dat, Derman? Uh, als Dat was gewoon een uh, gevallen wordt of zo en een hoepel of zo, hé, dat je wel spieksel aan doen, hè. Een Nageziken schaaf. Een als dat ja. niet een hoopel aan. Ja, maar, ah, ja. maar het is ons toch wel gezegd dat in de volksgeneeskunde dat nuchter Pixel dikke sfeu kwam. En dat het veel meer dingen gebezigd werd. Ja, de nuchter, dat vind ik er. Dat heb ik ja? nooit gehoord. Ja, ja, ja. Smerg is gebeuren, hè? Ja, ja. Het spiksel wel. Maar het nuchter, daarvoor, dat, dat wist ik niet. Ja, ogen, nuchter, spiksel. Ja, Als de ogen toe waren. Ik weet het niet. Nog onbezoedeld, maar hè, onbezoedeld, wat is onbezoedeld, hè? Ja. Eh, iemand die in zijn opzicht laatst, ja, hij die het gerateert, Het is gerateerd. Ja. Of hij een misval. Dat zeggen ze van de man ook dus. Ja, ja, dus het maar ja, Dat is een misval. Gaan, als is niet verkeerd mis, ja. Verkeerd gedaanheid of zo, of wie dat mislukt in de Dat is een misval. Dat is een misval. Ik heb onder de mis een keer een kind en ik zou ook dat is een misval maar dat was in de mis. Ja. <laughs> Los te huilen. Ja, wat betekent ja, het voor man? Het eerste is dat ik dokter af. Spijfd af. Ja. Geld. Ja. ja zeker, He. Maar dat kan ook met, met dingen bijvoorbeeld die in van kaarten zijn, dat zijn troeven die niet bovenaan ofzo. dat ze komen. Ja ja. Ja, ja, ja. In het kaartspel inderdaad, er zijn nog mogelijkheden. Ja, ja, dat zal wel. Ja, maar ja. ik ga maar dan, Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, want er zitten de, oh, ja. er zitten nog veel dingen in. Ja. Op en al, dat wordt ziel veel gebruikt. Ja, ga zich toch open en al. Oep en al. Oep en, ja, ja. en al, ja. Ten hoogste, hooguit. Niet meer dan, ja. En, maximaal. Ja. Oep en al. Ja? Die geest, dat weet ik niet. Geld, ja. Geld, Geld is er zeker bij, hè? Maar ja. Ja? Je er is nog een, geen, weet nog geen, der, man. Ik weet nog geen, ja. Gat, ja. Ja, gat is er ook bij. Ja, ja. Geld, ja, ja. gat, ja, maar, maar wel de dat de weet ik niet meer. Ik heb het <coughs> gehoord wel even, hè? Ja. Ja, ja, maar dat weet ik niet meer. Er zal nog wel een reactie op komen. Ziet je kunnen eens aan het als het donder tegen hem bliksemt. Ja. Als het donder weer is, dus hè? Juist. Dan diagonaal, ja, ik zou zeggen maar dat is toch maar bank eigenlijk dwijzen-deu. Ja, dwijzen-deu, dwijzen-deu uh, snaan of zagen of? Zagen, ja, dwijzen-deu, kappen. Kappen. Ja, kappen. kappen. ja, kappen, ja. Nu vla we een meer vloer en ja, Julien hebben we erover gesproken, Spek aan haar meuren. Ja. Maar dan op een, op een, op een vloeren manier zo, mee wat, met wat zelf bij. ingepakt. Wat, ja, ja, ja. ja. ja. Geet het zitten, maar het is. Ik dat daar wel wat achter hè? Ja, ja, die vloeren dan niet vloeren. Je ja, Geet ja. het zitten, maar het is uh, schoon ingepakt. Ja, ja. ja. Met, met vloeren schoon aan. Ja, ja, ja. Precies, ja. Ja, ja, dat is het. Dat is de betekenis in elk geval. En die noveen dan, ja. hij is op zijn <coughs> zaag. Is zijn er of zijn oveen of een van drank. Drinken hè? Ja. Een hele periode hè, een oveen, niet al. Negen dagen. Volgens man dat tien dagen kost drinken. Dus ja. een langere periode aan de zwier zijn dan was in zijn oveen. In zijn oveen, inderdaad, ja. ja. ja. Zijn ze, ja. En die spillen. En daar zijn spillen. Zijn bieren. Ja. En nog een mogelijke varianten, ik ja, weet ja, niet of ja. ja. Eh, open krabben. Kwaad spreken van iemand, hè. Achterklap. En maar dan op een, ja een zeer drastische manier. Iemand, al dat je van iemand weet als je we gaan uitsturen zo, hè. Ja, werkelijk open kraven, maar dan figuurlijk, hè. Ja? Je rekel dat, dat weten we niet. Maar ik heb nog iets gehoord van de wijk. Zeg maar. Onder andere luidde en Julien een nijpees. Een nijpees, ja. Een gierige... Ja. Een gierige, ja, ja, of, die... of een gierige gaat, hè. Zeker, een nijpees. is was jarenlijn dat ik dat gehoord Een vrije nijpees. Ja, je ja. ja. heb dat van de weg gezet. Een nijpees, ja. ja. En direct opgeschreven. <laughs> Allee, ja. Maar dan kreeg je in huis, en Mijn herman, daar roeren gaan aan hem niet, hè. Nee. Ja. Vroeger zat niet in huis, ja. maar je wist dat niet zit, hè kire kire, oh, Dan moest ik gaan zuigen. Dat is Ja, dat ja, ga zien in een ologon. Je komt hierna, ieder kire kire, Dat doen we dan toch met een vier balletjes. Je moest wel eens in al vier dagen met een krekel in ijs. Ja, juist. En ga noemt dat een krekel, Jullie? Hè? Ja, in het Frans zeggen een <laughs> Een springkaan zal het misschien ook zullen geven. We zoeken ja. Krekel. Een ja. Krekel. Aan laten uiten. Nee, ik weet, ja. we denk, we denk dat wij Krekel zagen. Krekel, hè, ja. Krekel, aan Krekel laten Ja, daar Krekel. Ze zijn een Krekel bij inschieten. Ja. is een Luipe Krekel, dat is ook plagen. hè zou ja. dat van niet komen. Zo'n Krekel in huis, dat, dat betekent dat, dat toch. Dat, dat plaagt daar. Ja. En een minst Krekel, dat was zist, toch ook plagen. sarn. Zist, ja. Komt dat van Krekel? Ik weet niet. Krekel. Krekel uiten. Ik heb nog een paar woorden ook. Ja, uh, Herman. Even aan. Ja? Geleidelijk. Ja. Met, met orde afwerken. Ja. He, even aan. Ja, je weet wel en... waar met dan ik overgad, over gaat, da, over dat feta fet, hè? Ja. Ah wel, dat is gewoon synoniem ah, ja. Vet Feta vet. Ah, Doe feta fet voets. Goed, in goede volgorde Even aan. Ja. Geleidelijk, hè? Zonder dat uh, te en maar toch voets doen. Geleidelijk, ja ja, dat is. Het. Ja. En dan in de af. Ja. Het is even schoon Ja. Niet even af leerlijk, hè? hè? Nee, nee. Maar Het is meestal even, schoon. Ja. Maar dan even af, den, even af naar huis gaan. Even af naar huis gaan. Direct. Ja, dadelijk. Ja. Dus dat zijn ja. twee betekenissen. Ja, ja, ja, ja. Daadwerkelijk en direct. Hè. Ja, even af schoon, dus duidelijk. En dan, ja, daar heb ik dus nog op opgeschreven Van vuil af aan. Van vuil af aan, ja. Van vuil af aan. Ja, ja. Dus dat is Van, pleonasme. Van in het begin. Dat is het pleonasmekertje, ja. he. hè? Van vuil ja. ja. af aan. Van, dus twee keren. Van in het begin. Schoon, hè? Ja. Voilà, de laat ik het. Goed Herman. De volgende. Bedankt. Tot, en tot nog een keer. Heer, ja. En onze tweede medewerker. Hallo. Ja, dag Lode, dag, dag Julia. Paula. Paula. Ja. <coughs> er voor, hoe is je ah, wel voor goed mee? Hoe kan het gewoon? Twee jaar. Dan vraagt boek van vol. Ja, maar hier ook zo. We zijn dus beter zonder weer als met we zeker. Ja, hè. Goed doen. Zie ik ook. We zit zonder ja. weer, Paula. Beter zonder, hè? Ja. Als ik. <laughs> Dan wil ik gewoon over dat nuchter spiksel ja, ja. Dat was in het en de wetten. Als je wet net, moest je dat het smerges aandoen. Ja. Nuchter spiksel? Ja. En uh, ja, op een dag werden die we een keer weg. En ook winterkloven. Dus kloven in naar Als je winter voelt net. Ja. Daar moesten ook van dat spiksel. Daar moesten ook van dat spiksel aandoen. Maar dat was ook nog een andere medeveu. Dus aan eerste smerges. Dat werd de veu ook gebruikt. A eerste? De... De urine, dus ah, ah, je ja, ja, ja. is urine oei. het ergens, hè. Tegen of, kloven? Ja, ja veel wintervoeten. Oei, oei. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. En, uh, of nuchterspiksel. Ach, zie. Veel kloven dan, hè. En dan ook de bloedplekken, ooit te doen. Als je nou een schoon bloed of een kleed of iets had, dan gaat daar een plek op gemokt, hè. Ja. Dan krijg je het gebloed. En mijn moeder deed er altijd dat met nuchterspiksel. En, ja. en dan ging dat bloed eruit. En dat de lip. Dat de lip. Ja. Ja. ja, wat dan? Ja. Maar, en dan gewoon spiksel, dat was juistje salaf, ja. lekker warm aan de zijde, ja. kunnen aan doen, hè. Ja. Als je iets, iets uitkomt, zal er kunnen aan doen. Ja. En dan deze er zo wat spiksel aan, zo, hè. dat was het. En dan moet ik zeggen, onze moeder en nog dikjes ons gezicht gewassen met spiksel, ook als we klaar waren. Als we dan in het veld waren, en, en we hadden met de moeder in de jaren gespeeld. En we moesten <laughs> nog wat reflex, over veel straten gaan. Dan pakken dat mensen een tip van hun uh, verskotas aan, en dan spiekten In daar keer op. En dan hadden ze wat water voor onze een beetje proper te gewaggen ja. Alle middelen waren goed in de hand. Alle middelen uit, waren ola. goed. En we waren ja. ermee dan toch wat properder ja. ook. Ja, gewoon zinnelijk. We waren zinnelijk, te gaan. Ja, en dan uh, los, los te houden. He. Herman heeft het ook al gezegd. Allee, los dat poen. Ja. Allee, hey, kom maar met dat kot. Allee, we blijven met de kleur van een geld. Met kleur van een geld maar zien. Ja, dus toch altijd in de zin van betalen. Ja ja ja, ja, ja, ja. Van over de bruggen te komen. Ja. En dan open al, ook, he, dus uh, een klan, biddenken. ik ja. en Open al, je in de gaan helpen. Ja. He, openal, gaan het open al, de muggen schijnt geiten. Ja. Het gaat zich toch ook open ja. al? Ja. Niet open al, nee, open al. Open al. Ja. Het open al, twee scupe gegraven, en dat was het al mug, was het al afgetrapt. Je ja, dat nu is. Ja. En dan een te klein perre. zodat dat bed zo. Dat is een twijfelij, ja, Ga Ja, kind dat ook. Ja, en ik heb hem dan nog gezien ook. Want dat was redelijk moeilijk voor te slapen met twee mannen, hè. Ja. Redelijk maar toch deed het. Ja. En dat stond dikens zo in een ding in, in, in een alcoof, zo, stond dat ook een twijfelijer. Ja. Daar heb ik wel maar Peter nog gezien. Zeg, en, en, en de vraag is, wat voor mochten ze zo dan zoiets? Dat was ja. toch... Te, ja. te groot voor je man en te klein. Dat klaar. was te groot voor je man en juist voor twee man. Ja. ja, maar je zegt wel dat het moeilijk was voor twee man. Ja, ja, ja, ja. ja het was gekost om met tweeën in slapen. hè. Maar nee, hè? Nee, maar nee, hè. Nee, ja, ja, ja. Als mijn onkel Jules daar in sliep, als ik bij mijn onkel ging slapen, dan allee, dat was nog een jong man. Dus, en dat was plezant, hij moest gaan slapen, want dat was honderd meter van ons deur. Je kunt pas nu ver dat we mochten op vakantie gaan. Juist. En daarin blijven slapen, nou, wel, dat was in de handwavellijn en dat ging natuurlijk. hè. Ah ja. Zijn dat ook niet het geval? <laughs> Absoluut niet. Ah, je ja, noemt dat een twaalflijr. Een twaalflijr. Mm -hmm. Ja. En, en zeg de zullen van die broek, want Julien zei dat waar ook van die broek. Dat de, te ah ja, dat te kut waren, dat er ja, wel in hun killers zijn. Ja, te kut en te ah, langs. Ah ja, zo. En, een een en een en een te kut binnen, dat staan ze ook uh, als er een, in de een kletskoppel oh, hé. Hey. A birre zeker te klaar. Ah ja, ja, ja, ja. Dan gaat hij geen sponnenbed gescheurd uit de ja. hé. Ja. Ja ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat, He, dat is juist. een birre te kut. <laughs> ja, ja, ja. En dan Joodseke koffie, ja, dat was als stommer, Want nou zei ik tegen die kleine mannen, als ze komen en wij uh, we niet, en die krijgen vijfdaagjes kriek van. En dan zeg ik altijd, alleen je moet hier schrikken maar dat zijn die vreemden die hier zo ver wonen en die zijn we al aan het verrozen. Ja, Worden ja. dan niet zeggen. En nu zal er licht in brand en nooit. Ja. Daar weer licht, hè. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. En de meisjes er dan toch minder schrik van. Ja, Want koffie, ja, in Joodseke geloven ze niet veel meer. Ja. Maar ze zeggen toch nog Joodseke koffie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Absoluut. Mm -hmm. En uh, dwijsdeu, dus diagonaal? Dwijsdeu, nou of dwijsdeu? Duw. Wat, wat kan dat zo dwijsdeu geraken, uh, Paula? Uh, dwijsdeu, stuk land. Ja. Of dwijsdeu en voorgelopen. Ja. Dwijsdeu gekomen. Ik ben naar dwijsdeu gegaan. We er weg te hebben de kutteren wegtemmen. Ja. En in die vorm staan zo. Dat is ook dwijsdeu, we gaan met snaren. Ja. dit maar... stuk stof. Dat is dus een modeterm. Ik. Wie? Bier, ja. Ja, bier. Dat is ook overruk zo, hè? Ja. Dat geeft hen nog echt mee. Dat bezig gaan in de koep waarschijnlijk. Nee, ja, ik heb nooit geen koep gedaan. Nee, maar een kind het wel toch? Ja ja. ja, ja. Ja, ja, ja, bier, ja. ja, Dik is, uh, ja, dit is goed, een rok in Bij, daarin gode, in Pipen moest vallen zo. Ja. Ja, ja, dat wel. We hebben dat al een keer over. Ja, dat ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Wist dat wat is zijn er dan wel van? Uitvoerigheid geleid toen. Vanaf bier. Ja. En dan spelen. <laughs> een spelen. Ah, ja, ja. Uh, spielen van binnen. Just. En spielen, een spilaat. een Ja. dan nog een goede spiel spielen, op. Ja, spielen, ja. He? De spilaat moet nog gekleven worden, want hij is te dik voor zo in het vuur te steken. Ja. En dan openkrabben, dus iemand slecht maken is dat meestal. Meestal toch, hè. iemand openkrabben, dat hebben we natuurlijk altijd veel slecht van de mensen gezegd, ja. ja. Dat, ja. was nee, dat was niet schoon, hè, want de mensen open de krabben. Nee, absoluut niet. Ze zou het niet gair nemen, maar dat ze mogen zijn open krabben ook niet. Nee. Nee, dan heb ik nog liever dat, er als opziet, dat ze de meerders die maar hoofd zitten. zijn de BL jongens. Ja, dat die ja, maar bloemen komen open krabben. Ja. En dan een kust. Ja. He, ah, als je gevallen hebt en aan is een bast af, dan komt daar een kust op erachter. Ja. misschien de skramoel afgeschroefd zet, zo Just, dan ja, ja. komt daar een serieuze kust op erachter. Ja, op een rappen. Rappen, ja. Ja, en dan uh, er, uh, de kusten van het brood, hè. Ja. En wij hebben ze altijd veel kusten doen eten. En hij heeft dat succes gehad? Ah, en ik heb toen ernaar gelusterd. Oei. Had ik dat geweten, kader er minder geeten, hè. is het waar? Ja, ja, ja, ja. Dat was de mode vroeger, kussen doen eten. Ja, ja, dat moest eten, he. want anders kostte het niet ontwikkelen. He. Dan kreeg je geen schoenbus te kussen. Als je maakt, je kussen eten. En ik zeg, ik heb me nog spuit van dat ik zo gelusterd ben. Ik ga wel verstaan. Ja, ja, ja. En broert dat de kust afgaat. En broert dat de kust afgaat. En dat praat gaat de kust af. De de kust af, ja. kust af. Ja. Als er is ja, met je... is, en dan blijft met je Zeg, morgenavond ja. ga af me opslepen, want dat praat gaat de kust af. Ja. Voilà. Pas op hebben vandaag. Bedankt Paula, prima Paula. Dat is niet hier een boterham. Ja, ja hè. Nee, kusten gesproken. Zo'n Ja, ja zo'n <laughs> Bedankt en nog okay. een goede zondag uit te wijken. Dag. Daag. Hallo. Ja, het is het Wambik, he. Dag mevrouw Jans. Mevrouw Jans. Ja, dank, Alles goed. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Het gevroeg van die klokken te loon hè. We kinderen onder kusten van vragen gevroegd. En, uh, en Wat zeggen ze? En we is nog geen kuis niet meer, je moet je op topkendeven en blijven en geen dat begintje. Begint, ja, ja. Vroeger van vrouwen dat de Zuid mij begonnen met de klaanklokken zijn was en van de man van de grote klok. He. Ja, dat was in Klaanderpen zeker het geval, ook in Mazeland, want die heeft ons daar een nieuw uh, verhaal over geschreven. En dat schijnt te kloppen, ja. dat er dus vroeger een onderscheid gemokk werd ja, tussen vrouwen absoluut. en mannen, ja, ja, althans ja. bij het ja, en de ja, klokkenloon. last van haar oeien, ja. Van aan het twijfelen, he. uh, dan kost toch niet ooit vallen als je door een tweeën moest slopen van de berren schuift, toch tegen de muur. En hij moest in de zep tussen de muur en de berren liggen. He. Ja. Ik doe dat je toch vast, ja. Dat is juist. Ja. Maar aan de andere kant, ja, daar ja, stond hij toch was, niet. Dat was niet gemakkelijk. Want nee. met veneermuiden zo, hè? Ja? Ja, ja, ja, ja, ze zijn je naaiigachter. Allee. Ze zijn je naaiigachter. Ga ik in die wambeek ja. dus ook naar aan het twijfelen? He. Ja, ja ja ja ja ja dat is plots te winnen zeker uh, paal dan? want gaat van de nu burst jongen, daar moest een telefoon zijn of gekost tegen die klappen, meklapper zo een grote. ja moet je maar andere zieken hè ja een spatiegen dievel ja en wel iemand dat een ander niks kan gunt dat niet kan zien dat een ander doe goed zo. dat is een spatiegen dievel iemand dat gewoon een ander niks kan jong dat ja bestaat er ook zonder dan een duvel, dat is een spuitigen of spuitigen. Een, een... Bij ons zeggen ze altijd een duvel, ach. ja, een spuitigen ja. duvel. Dat is een spuitigen duvel, daar kan me niemand niet meeleven dat de... Ja. Also, ja. Allee, als bij ons is het toch als goed ja, ja. En met dat er kunnen spullen van een boom vliegen ook hè een spile van een boom, vliegt, ja. spiel, van een van een boom. Ja, als de windjes. is, nou, is mijn opstond en ik zie er geen spil afgevlogen. is niet van een fruitboom als in ja, een dikke tik. Of was dat dan nou ja. een geloofwaar, ah, ja, nee? en appel, ja, ik kan er ook een spil afbreken. Ja, ja, ja, want en vliegt. de spil ondersteunen, hè? Ja, mij. ja. ja Mie, Mieke gaan onderzetten. Mie, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Spil ja. afbreken, ja. En de spiel inderdaad ondersteunen. En dan moesten daar een bie ondersteken ze wel beginnen te doen, he, dat er een beetje was ja, van appallen ja. en zo. En. Ik heb mijn schuren. Ja, schuren. En drie, geloof is er nog bij he. Is dat geloof? Ja, geloof, geld en gat, ja. Geld, gaat en om mo ook er geloof van? Ja, ze zijn maar een manier, ze zat er baasje op te geloof. Eh, en hij begon te twijfelen, eh, want daar was hij precies zeker van. Ja? Ja, zie. Het kan niet anders zijn ook nog. hè? Ja, eh, een ander woord. Maar, maar, precies, goed. maar precies, omdat het, het over twee woorden dus al gaat, dat de één lettergreep hebben. En, en, en ik neem natuurlijk dat we het ook een derde woord met één ah, lettergreep ja. zullen gebruiken. Ja, ja. ja, ja maar ja, het kan nog zijn, omdat ja. dat was de eerste reactie. Ja. En dat, dat schrijf ik direct op. En mocht er, er geluur van? Geluur, ja. Ja. Geluwe, ja. Het kan nog niet anders zijn, hè? Ja, ja, ja. Uipen ja, ja, ja. En de hoe meer dat je een krap, hoe meer dat een Dat wil je ook zeggen van een nieuws dat valt geen goede nieuws en dat gaat door een ruur. Maar zeggen ruur, nee? In de Ja, ja. Je kan ook een kust opzetten op de put van de wc. Ah ja. Dat kan buiten ook een dikke kust op zijn. Ja, dat is juist. En dat spiksel tegen frappen, dat maar wel ook nog bezig zijn. En het wegwerken van bloedplekken, mevrouw Jans. Was dat ook mijn speeksel bij jou? Nee, nu het niet goed. Want dat was een moeilijke plek, het was ik bloed. Ja, nee, maar wel eens je een plek op haar rok of op haar blouse een keer op spieken. en ja, zakdoek ik is je na een verantwoordje, is je is ja Ja, ja, ja, of op haar zak ik een keer spieken en op haar kaarten wrijven of op haar blouse of iets, dat was zo'n... Dat ba badant een oplossingcasuë. badant, hè? Was het een badant? Ja, ja, ja, ja. En iemand zegt: 'Gezicht afvegen'. Ik kinderen, je 'Gezicht afvegen'. Op aasak de spieken, kleine vijgen. Ja. Ja. ja. Dat, dat, dat, was courant dat, dat. Ja. Dat was rap, rap gedaan, hè? Ja. En misschien ja. nog doeltreffend ook. Ja, ja. Geblazen ervan alvast. Ja. Daar was we vandoor. Uh, ja. goed mevrouw Jans, uh, als je nog wil plaatsen naar dat spuit, waar hebben nogal wat uitdrukkingen met spuit? Of? Ah, nog een veel spuit in zakken, dat een zakje dat nu is, is hè. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. dat zeggen wij nu ook. Uh, dat zeg ik ook nog, ja. Ja, ja. in zak, voor dat een zakje is. dat ja. is. Ja ja ja, ja, ja, ja. En ze bedoelen natuurlijk dat er... Uh, dat dat niet helpt, hè, he, wat spuitje ja. Ja ja, ja, ja, ja. Dat helpt niet, hè. He. Tuurlijk dat, hè. Ja. Zeker, bedankt. Ja. En nog een goede zondag. Ja, ja. Hè? Niet te veel sturm in Wanbeek. Ja. Dag. Ja, dag, dag. Tot volgende keer. Dag. Hallo. Dag, hallo, uh, Dat is op zei, op zei, wel Dat is Van de spilleren hè? Ja. Ik in Spullenbieren nemen ook. Dat zijn dus uh, wat voor ja, wij Dat zijn uh, dat we gewoonlijk gezegd tegen een masken of, te of tegen een jongen hè, dat ze, als ze met hun benen bloed lopen en uh, zijn we nogal naar de magere kant zo. Hè, ja. Dan tegen wat gemakkelijk gezegd, dus ze zijn geen paar spelenbenen naar te Juist. Of zo. Ja, masken of dat, jongen, langer het alle twee zijn. Hè. Magere, ja. stekken. Magere, ja, stekken. magere stekken. Ja, magere stekken, ja, spelenbenen zijn ze tegen. Ja, ook, ja. En uh, als we wel in tijd hè, op een boom kruipen als we jong waren te zien, als, de, als we naar... Uh, een extra moest te groet brengen of iets, of een kromer te groet brengen, hè. Die kruipen wel luk van spillen en spillen, zo kruipen wel naar boven in een boom, joh. Ah, joh. Ja. Oei. Zeg, uh, een extra groet brengen, zeg gaan. Wat, wat, wat is dat, Ah, wel, ja. Ja, naast nou, ieder als meer, ja, maar vroeger ja. Dan en de kinderen anders niks als, als mee en zo, ja. dan hebben ze zo geen amusement, hè. We wij trokken wel like een extra ooit en we brachten een groot, hè, met tante. Ah, ja. Ja, ja, ja hoe, uh, nou zeggen hoe kun je dat zien, dat die, dat, ja, kun je alle vijf voeten naar een boom niet kruipen, om te zien dat die, dat hij die, dat die jongen groot genoeg zijn, hè. Ja, ja. genoeg zijn, ja. Wat blijft? Dat ze vlug genoeg zijn. Dat ze vlug genoeg zijn, nou, wij dat kosten weleens zien aan de leidwerpselen, hè, dat ze onder de boom gewoonlijk de vier, vijf eerste dagen, van uh, de groet, uh, de, de aanverzoeken zijn, hè. Ja. Proper, hè, dragen ze ja. het veil van de, van de jongen weg, hè. Dat ah, je ja. de vliesken, hè. Ja, ja. En uh, na vier, vijf dagen of zo, dan uh, doen ze hele commissie al overnest. En overnest. Dan zie je dat ziet er beneden onder de boom hoe vlieg dat ze zijn, hè. Allee, jong. Ja, zo koste wele Ze zijn met stokvleugels, ze zijn vlug genoeg. Het is de moment dat ze rijden halen, hè. En wij hebben dat groot gebracht met tante. En uh, ja, dat waren dat tam, hè. Ja. En daarmee koste we ons langzaam zeer en zo hè. Ze hebben een leukere schuur in Engelschap plant mee eten. Ja, ja, ja, maar dat wisten ze goed he, En die voeren aan de mond, Ja, ja, oei, dat waren zo tam. En op haar schaaf komen zitten, en in de keuken komen zitten En in hun snalen, onder hun Nee, dat hebben ik me verlijf niet gedaan. Nee. Het kost een goed klap als hij gedaan. Ja, ze zeggen dat ik het verlijf heb, dat kan het niet zeggen he, Gilei. Maar goed gebrocht heb je wel gedaan. Ja, meer als een keer, oei, oei, oei, oei, met tientallen feitelijk. Maar vroeger, ja, ja. vroeger, en, en de jonge kinderen feitelijk kan ze niks aanleiden. Tuurlijk, ja. Dat, dat was een want dat kost hem jammer zeer, hè. Ja, ja. Natuurlijk. Als de paard uit de huid kwam, hè. Ja. En uh, ze begon in een driftig te zitten, hè. Als ze dat niet gesloten heeft, dan was weg, ze weg, he. hè. Ja, ja. Dan zocht ze naar Panta, een, uh, een Parter, zogezegd, hè. Ja. Kwam ze van tijd nog wel een keer weer, maar ze bleef meestal weg. Juist. Op dit moment wordt net zo goed. Ja, hij woont in een kruin van een boom. In kruin van uh, ja, ja, dat, ja, van tien regeningen kan er als jullie. Dat kroopt er bij al plezier niet naartoe. Nee, Het nee, ja. wordt de oor nog wel zo ja, ja, dat waren, waren van tijd weg geen niet uitkostte. Dat nee, het johan. te gevaarlijk was dat de krain van een boom zo gezei, te slap was dat ze het gewicht niet van de persoon niet kost, haven, hè Ja, ja. Ze ja. hebben staat er in het dol ja joh, ja. Dan is de garouje bij jongsjes op ja, schieperen ja, pakken. Ja dat, is, da, ja, dat is feitelijk. En alles eten, is een roervoogel. Ja, ja, dat een roervoogel, ja. Ja. ja, ja. Voilà, dat is tot Maar Maar ja. van die spelen waarin we kunnen hebben Van de kreikel. De krijkel? ja. Vastig van de krijkel. Ja, waar zijn het tegen een kreikel, jong? Mm hm. Ja. Ja, je kunt tegen elkaar kreikelen ook, hè. Ja, Moeder ja, en ja. vader of vaders of Karen of zo. Je kunt onder elkaar kreikelen. Maar waar zijn het tegen Als een feitelijk in huis komt, hè dat was een was ambagant ja dat kostte gewoon dan niet hè? ja eh, wel en gewoonlijk ja vroeger eh, in de bureaus zei zo van die latten op de muur staan op een meter hoog als jullie hè ja. totaal wel dat je het dat, uh, dat was een ambatuur, en eronder was dat je verder en dat van tijd even wat ze splitten tussen, de de de de de tussen joh. In, ja. en daar kropen het tussenheen ja ja dat kost... kostte dat niet gemakkelijk van te nee, nee, nee, nee, en nee, nee. En als je daar s'nachts wakker werd en dat laat dat zo'n geel achterop en dat was ook tegen en tanden, ja, Dat was zeker tegen en dat hoorde we nou toch nog niet meer dol Die Nee, toch niet veel, mis De bakkers zijn ook vuil als van, ja, ja. Maar Waar daar nu stond druig en warm moesten hij zitten. Ja, ja, ja. Krijken, ja. Ja. Ha, ja, dat is juist. Wat is in het een krijkel, jong? Krijkel. Ja. Hm-hm. Ah, van en al? Ja. Ah, feitelijk, ja, het beste weet dat je de veel in bij dat is normaal, hè. Ja. Eh, uh, ik ga dan zeggen, uh, hoe ver is dat van nu? Ah, open al tien minuten. Tien dat is normaal tien minuten, zeggen ze. Als, ja, als je dat gewoonlijk, Zo pakken, kijk dat, hè. Ja, alles hey. bij je. Alles bij je, ja. Alles bij in zo ja. normaal. Open al zo ver. Ja. Of dat zoveel kilometers. Of hij die open al misschien ha. tien minuten binnen geweest of vijf ja. minuten. Dat werd ook gemakkelijk gezegd, hè. Als je een man in huis krijgt, ja. Natuurlijk, iedereen is niet hetzelfde. Uh, zeg, ik hem dan niet veel moeten betalen, zeg. En dan heb je die open al... Ja, ja. Maar, maar een minuut of tien binnen geweest, Ja, hoe ja, ja, dat is hoe op en al, of norm, dan is hij normaal zo lang binnen geweest. Ja. Van dat bedden, daar. Ja, dat ja. moest ik van een keer weten, want gaat zit in, in dat stijl, he? Ja, joh. Ik heb daar vijf nu ook nog in geslapen, Lode. Ja. En dat was uh, vroeger zo, van de bedden van, uh, van vroeger jaren, waar ik van spreken, Ja. En wel, dat kostte met wie man in liggen. Ja. Nou ja, je, je kost inliggen en je kostte in slapen, he? Maar als je naar de wielen gekant wordt en je dan een keer, dan heb je er veel uitgevallen ook zo. Ja, ja. Nou, weet je wat als ze er tegen zijn tegen zo'n Nee. Een draakkaart. Oh, een draakkaart. Ja. Je de een groot Ja. En dan een burren van één man. hè? Ja. ja en wij zo'n burren, dat was een draakhaard, ja. Dat was zeker een, een 25 centimeter smaller tegen, tegen een gewoon burren van vroeger. hè ja, ja. Een groot burren, dat ja. ze zijn. He. Tegen ja. zijn ze een draakhaard, joh zien het wel. Vier vrienden dat is een geel, uh, dat is een elf, dat is een oog, ja, draakuit. Ja een draakhaard zijn ze er tegen, dat was, was smaller, dat was tamelijk uh, een, een klein 30 cm groep, ja, zo'n klein, dertig centimeter smaller als een grote Ja jong, de is juist. Wat niet? Want dat wordt draakhaard ja. Ja. Maar dan ja, twijfel is schijnt algemeen Nederlands, te zijn ze dus. Ja, dan dat maar dat zijn ze daar toch tegen, of ja, je kinder gaat misschien ja. een twaakhaard tegen zeggen ook, dat is hetzelfde he. Een draak uit. Van nee. dat lemmen dan op een ander gaat zeigen, weet je, dan gaat van niks door. Ja, wijzele, ja, ik heb er zitten op paarden en ik kan het niet zeggen, joh. Nee. nee, ik ben ook niet lemmenzachtig. Nee, ik kan het... Uh... Zeg, en de, de dragees, ken je dat? Dragees? De dragees, de, dra de, ge, de ge. ge, de ge van geld. Geld. De draagus, de woorden beginnende met een ge, ken je dat niet? Nee, nee, kan toch, nee. dat nee. valt me toch zo direct niet nee. te binnen, jong. Nee. Hey, goed, ja. ja. Maar van, van dat dingetje, hè? Eh, nou, nou, nou schiet me je nog te binnen. Je eh, hebt daar gezegd van dat nukse spiegel, hè. Ja. En eh, uh, dat is daar van dat urenetje, uh, hè. Ja. Oei, oei, oei, dat, is mee, dat, dat heb ik niet meer onder de keren zien doen, hè, joh? Serieus? Ja, jong, dat was, dat was gewoon lekker Lode. Maar de jongens dat in het appartement zaten, hè. Ja. En de matchers, ja, natuurlijk komen met veel kalk in aanraking En de jongens die in hun beton zitten en alles, hè. Ja. En dan krijgen ze kleuven in hun land, hè. Juist. Van de matchers, dat ze zeggen, hè. Maar ja. wel, dat was gewoonlijk. Smergen zei, op heel nuchter, heel nuchter jongens, die pissen niet op hun land, hè, Ja. Dus dat heb ik meer als keer zien doen, hè, Ludo. is mij bevestigd, ja. Dat ja, ja, ja, dat was op hun landepis. pissen, dat ze zeggen, hè. Dat was op nuchtere uh, pis, dat ze zeggen, hè. Ja, ja. En uh, de, van de, de de bloedplek daar. Hè? Ja. Hoe dat je dat de, de dingen uh, puel lijken zetten als ze er met spieksel het ja. beste wegkrijgen. Weet u dat je dat beste wegkrijgt nee. Maar je moet dat feitelijk zo rap mogelijk doen, hè? Ja. We hebben gepakt een keer brood, hè? Ja. En gevraagd dat de mee over, hè. En dan mijn kinderen het beste weg krijgen. Hele rans, hè? Hallo. Ja, dat is mijn kusbrood. Mijn druge kus. Ja, mijn druge kus, ja. Maar het mag niet geplekt zijn, hè, jullie? Ja, ja, ja, nee, Want uh, anders, anders, anders ja. moet ja, er een plek, zet, plek uitlucht, rond. hè. een plek maken Aan Hij Aan wil, wil proberen hè, en dat mag even als het een vetplek zijn ook, hè. Pak daar een kus van een brood en vraag erover dat gaat weer weg. Yeah. Ik gewoon niet zeggen dat het onder per ondert weg gaat. Maar... Ja, het zal er wel intrekken. Ja. Ja, voilà, ik vond het toch gaande. Ik ben op Plassement, dat gaat toch ook geweest? Ja, jong, ja, zo. als zie jong. Is weg op Plassement. Ja, ja, ja, ja. We hadden nog geweest aan mijn dagen naar Vreug, van in Brussel, en Ja, uh, ja natuurlijk. En uh, dat is nog zo niet, Als jullie hebben, ja. we moesten we van tijd met de trein praten. Ja. Dat we dan in Vreug en Vreug mijn Niel kinderen op plaatsen mensen, hè. Ja. Dat was geen heel werk dat we op trokken, hè, Ja, ja. En, en dan uh, wat deden dan? Oh, dat was alles heel Dat de mensen, oh, dat was een groot kasteel dat we gingen uh, te doen, hè? Ja. En we hebben les gedaan elkaar. Oh, was ja. heel lang gereed. Ja. Alles, was, alles, alles was, gereed, alles was zo zogezegd. Alleen het plaatsen. We hebben alles weggevuurd en we waren trokken naar Kinderveer plaatsementen. En ja, daar bleven we beginnen zoals dat gedaan was. Juist, juist, juist. En we op plaatsement gaan, hè? Ja, goed jong. In orde. Bedankt alles. Fijn dag, hè? Goedendag. zondag. Dag. Hallo. Ja, Daag. Hallo, dag Loden. Dag, Albert. Zeg, moet de lof een keer een koppel vrij kopen, hè, joh. Ja. Dan gaan ze en als ik hem er hier nog vliegen, zijn er nog een koppel botten. Is er die? Ben jij tussen zijn wielen te steken? Dan <laughs> aan vrij. Ja. Zeg, ik had ook nog iets opgeschreven. Ja. Over die draag geest, hè. He. Ja. Ik ken dat ze geld, gat en geloof, ja, maar ik ken iemand, en dat spreekt altijd van geire goed en goede koe op. <laughs> geire goed en goede koe op. Ja. Hoi. Kopen, eten, drinken, geren goed en goede koop. Moet <laughs> je daar naartoe? Ja, want daar is het goed, hè, dat is dat van de draag is. goed en goede koop. Ah, zie je wel. Mm. Maar en gaat natuurlijk ook. maar ja, ja, het is ook te zien wanneer je, dat je ze moet bezig bent. Ja, hoe kan? En dan een sportige zeggen we al. Een sportige duwen we zeggen maar wel niet. Mm. Nee, enfin, ik voel dat zo aan, hè? Een ja. sportige. Waar zeg je in dat ook ja. Een zwart en een zwart kijken, dat is feitelijk je dat veel ergernis opwekt. Ja. Revel opwekt zo. Je ja. dat altijd, altijd moet. Het is goed weer vandaag, hè. Ja, vind het dan goed weer is, maar ze hebben gezegd dat er veel kans bestaat dan van doen ik je goed zou donderen en dennen. Zo gebeurt altijd, zo wat, uh, hè, naar de, de contrarie kant, ja, ja. dat je hem zo, een koppel schuppen ons zijn spullen geven <laughs> want spullen dat is bij mij dat hè, wat dat al vindt wie hem begint Kijk maar daar maar spullen ik blaas dat toch op hè? ja ja ja waar ik een bit. ja voilà <laughs> ja, ik heb daar hem spullen ja ja en daar zijn spullen ja <laughs> zeg en dan inpakken hè? ja I in dat klop van inpakken daar klopt van uitpakken ja toe de marktkramers of ja. de standverkopers ja zodat de marchandise op een krom kunnen uitpakken ja en dat zeggen, oh ik pak vandaag niet uit, maar eigenlijk als het vandaag is, ik pak vandaag niet uit, want het is hier weer. Ja. En inpakken, dat is als de met gedaan is, oei, de met is af, ik ga inpakken. Ja. Want uw marchandise pakken ze in, voor in hun kamionetten zitten, of in hun kamion, maar uw marchandies als ze verkocht hebben, voor de klanten die ambuleren ze. Ook al. Maar inpakken en uitpakken, dat zijn twee termen, dat vooral standwerkers en marakramers bezigen. Ja. Hè en gelijk als vandaag is het hier weer hè. Niet, niet de pastoor van Rossum dat ze een klaar tussen Melch en en Londenstiel Ja, Rossum ja Daarna zei dat even op zijn trekstoel de processen gaan vandaag niet uit want het is hier weer ja. <laughs> of we gewoon uit als het weer is hoe zeg je dat? de processen gaan uit als het weer is dat als het weer is ja maar ze gaan niet uit als het hier weer is als het ja. hier weer is <laughs> dan gaat ze niet uit ja, en in de Rossum, zijn... daar is dat geloof ik op het daar is het daar vroeger toch al hè. Maar, maar je, ik is dan niet zo goed maar Vieskesprocessen dat noemen ze daar Ja. Ah. En daar gaan, daar gaan ze naartoe. Zo, dat zijn de derde persoon meerwaarde. Ja. Uh, Veel lief, hè? Ja. En dan noemen ze daar de, vieskes, ze daar de Vieskesprocessen. de ah, ja En dan kan dat vanuit op de posta slecht weer zijn ze zo, zouden pas de processen gaan niet uit, want het is geen werk. <laughs> dat was toch wel tegen Vieskes. Ja, en dan diagonale, Ja. Overhoeks, oké, okay, maar. Dat bedoel ik van het wat je overlangs. Overhoeks dat ben je bezig, hè. Als je moet een plaat dat vierkantig is, ja. de als twee zagen, hè, ja. Zegt je een keer overhoeks de, Maar als je een lange, smalle lat moet overhoeks de zagen, zeg je gemakkelijker, zeg je een keer overlangs langs de lange kant, zo, diagonaal twee. Ah ja. Ja. Zo kun. Voilà. Goed, Albert. Oké. Okay. Eh, bedankt, jongen. Allee, jongens, afdagingen. En eh, de groeten in, God, in de Dag. Hallo. Ja, het is hier hieruitzellijk, hè? Ja, mevrouw, goeie uh, voor zondag. Die, voor, goeie zondag. Voor die drie G's kennen wij dat ook, met geld, gat en God. Natuurlijk. En God. Ja, die kennen wij ook. Ja. Geld, gat en God, zo, zeggen wij. Dat zijn Zinspettig. de drie G's dat uh, veel misere meebrengen, zeggen ze dikwijls. Miserie. Bij ja. ons toch, ja. Ja? Ja. In het leven, zeggen ze dikwijls, uh, dat zijn de drie dat het meest leven bepalende misere meebrengen, dat is God, gat en geld. Ja. Dat heb ik altijd gehoord. Zo, dat, ja, nou. ja, ja, dat is nog een wijsheid. Mm. En dan van dat bed daar zeggen ze bij ons wel een bed van een man en half. En we kick nog zo. De man en half? Ja. ja. Vroeger ja. toch nog van mijn grootmoeder. Alleen hebben ja, wij hebben nog zieken gekregen zelfs. En, en dan zeiden ze: ja, maar het is wel een bed van een man en half. Maar nee. Juist, dat was dan een Ja. Ja. Dat was van een man en half dan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, verder ja, mijn kick. Ah, van dat openkrabben. Ja. Uh, ook nog bij kinderziektes dus. Soms bij mazelen of zoiets. Als iets jukten of zo, dat ze zijn, ziet dat je het niet openkrabt. Ah ja, ja van rondelen, dus, uh, ja, dat is juist. Dat moest er afblijven. Mm -hmm. ja. Of anders van een dierhoek, maar dat is misschien gezegd, dus pas op ze die kat of dat ze haar me niet open ja, ja ja ja ja. Dus of het gezicht of zoiets, al. ja, dus uh, Ja ja ja ja, ja, ja. Huh? Goed Zeker. goed. En dan verkorst heb ik nog opgeschreven ook een korstukken op een schotel in een oven gezet als ook. Ah, Wachten tot als er er korstukken opkomt ze Ja ja ja ja. Zo wat je gratineert Ja je juist, juist, juist, dan, juist, ja dan, ja ja. Uitloop in de. Ja ja. Ja. Onder andere Bedankt. Oké okay dan. Nog een ja. goeie zondag, mevrouw. Goed de Zelly. Hallo. Hallo, Loden. Da, uh, dag, Maurice. Maurice. Nee, nee. Ik zit een beetje met snoepsen. Ik koerend. Ja, ja. Dus oh, dat is het weer zo, hè, jong? Ja, dat is dat weer Bedankt, zit, Maar, maar dat de kinderen met luisteren winken, dan zeggen, dan zeggen ze toch. Waar grote mensen spreken, moeten de kinderen in een niet steken. Ah oh, ja. Waar grote mensen, mensen spreken. spreken, moeten de kinderen in een niet steken. Ja. Overal spillen ja Dan zeggen ze toch tegen naar hè? ja tegen en want wat nodig tegen naar dikke spiller ah ja? ja ja ja ja zeker dat is dat is gewoon een beetje uh, een als tegen ja uh, dus in de zin van dat zal je niet hebben dat krijg je niet dat... ja. Ja, ja, ja, ja. ja ja ja ja dat is zo, op het van tegen naar zo. Ja, ja. Tegen haar of aanverwanten. ja, ja. Ja, natuurlijk, de drageest, dat is natuurlijk uh, hier overal denk ik dus uh, geld gaat aan God. En God, hè? ja Natuurlijk, ja. Het is zo dat de drageest, die draagwoorden, uh, inderdaad uh, bepalend waren voor het leven van de mensen, hè? Natuurlijk, ja. Het geld. Ja. En God. En dan, over de kust wat je ook nog iets. als je nou dus zo ergens dus iets uh, zeer onzinnigs gezegd hebt dus, of kwetsend, dan zou je dus de plek dat er nog een kust. Ah ja? Ja. Plek dat daar nog een kust? Plek dat daar een kust of plekt dat daar nog een kust. En daar dus daar gezegd... Gezegd, hè, dus, dat werd dus gezegd. En dat net dus zwaar dat mannen toch uh, uh, uh, wat, wat praalt, vertelde de vana. is een manier om zo te zeggen, dat is hoe je te vertellen. Oh ja? Ja. En dan uh, over dat spaten natuurlijk hebben ja, we dan ganz heel gezegd, is. Er had uh, vele spuites in, uh, in de zak hier dat we vol. Ja. Ja. Maar dat werd ook gezegd, spuiten komt altijd achteraf. Ja? Spuit komt, komt altijd te laat. Spuit komt altijd te laat, te laat. Ja, dat werd nog gezegd. Spaard komt altijd te laat. En bij spuit komt er nu voor ons niet. En bij spuit komt er nu voor niet. Ja. En dan dus over dat nuch nuchter spiegel. De mensen vreven dat toch in hun ogen. Ja. Dat is morgens, ja. M mijn schoonmoeder deed dat nog. Dat moet ik nog eens zien. Nuchter spiegel in de ogen vragen als ze zo precies dus het een of het andere een klein plaatsje kunnen wordt, dus, uh, ja, ja ja. Ja, ja ik denk dus, dat dat dat allemaal al gezegd, is dat was juist, ik helemaal geen ja natuurlijk. Ja. Bij bij we zijn de de deur. We zijn de rode deur, ja. We zijn de deur. De. Bedankt voor de tekst, in verband met dat klokkeloon, voor een overledene in Mazel. Ja. Dat over doodloon ondertussen hebben we verschillende reacties daarover gekregen, Maurice. Ja. En het blijkt dus dat ook oudere minst nina's, ja. dan overdoet loonkin. En ook de geschiedenis met de eh, klankklokveu, de vrouw, en een grote klokveu, de man, ja. al gelang van wie uh, overleed. Maar natuurlijk, door de, de mechanisatie van uh, het, uh, het klokkenspel is dat uh, overboot gegaan. Hè. Ja, maar in Mazel nog altijd. Maar hè? het schijnt in, sommige, zelfs in Mazel bestaat nu nog. Ja, zeker, dat, want daar, daar zijn dus drie schakelaars. Hè. Dat zijn de schakelaars dus voor te klippen, de schakelaar ja. weer de een klein klok en de schakelaar weer de een grote klok. Want de, de stondverrekening, dus de klein klok en de grote klok willen we in dezelfde stoel niet. Nee. Dus kunnen ze dan niet in geval niet... Nee, die gaan allemaal apart, hè? Dat gaan allemaal apart. Met tegengewicht zo. Ja. Ja. Dat ja. is een heel spel. zijn, Want in als, in als ik hem navraag gedaan, Inas bestaat dat dus niet. Ik heb er geen antwoord op gekregen, daar kan me niemand niet antwoorden. Want als ze dus wel dus ze bevestigden me dat geen dat Frans. Is dus zo, dus, dat er dus ook dus in zijn, en ja. dus, en Is inderdaad over, bevestigd. Ja, ja, ja, ja, ja. op en Kruisbergen. Dat ja, is ja. ook bevestigd, ja. Is ons ook verschillende keren bevestigd. Ja, ja, ja. ja. Zo, goed, zo. Goed, uh, bedankt, Maurice. eens. er zo weinig op gereageerd hebben, daar is iemand niet die zijn opzet slaagt. Ja, ja. Een misreikering uit de hielen, Een volledige mislukking. Dat is toch een goede woord. Een, een misrijkerink uit de giel. Uit de giel, dat wil zeggen helemaal totaal. Allee jong, ja. dat is een misrijkerink uit de giel. En, en op een uit uitroon. Dat is een flut, ja. Een fluit, op een flut. Dat rood op niks uit zijn geworden. Op hè? niks geen uitroon. Rateren, ja. Op een flut, ja, gezegd zegt dat ook, op een Het uitroon. Hij, dus... hij heeft dat neppes gepakt, hij ja. de misrijker, het schoenste vind ik, een misrijkerink uit de giel, hij heeft nog niet goed uit de giel. Nee, nee. nee. Dat is een fluit uit de gieren totaal ja, compleet. Uit de geel. Ah, en ook van lossta hulle, lossta Dat zeggen ze ook, he, musicoppen, dat is ule, he. ja Dat was zo'n soort brokken zo, he, mussekoppen, lossta mussekoppen. Ook in de zin van de. Lossta dat is zo, ja. ja. ja. Uh, zijn hulle lossen kan dus ook zeggen uh, vrij uitsprekend. Hè? Ja, ja, lossta hulle, laat ze komen. Ja, dus je uh, mocht zeggen wat op lijfer Verla. Hallo. Ja, is Albert hier. Ook. Albert. Albert. Bij ons hebben we het ook gezegd, de wezen de deu deu Ja, de de de de ja. Dat los de ja. De wijs de de deu, ja. Dat is dat los daar Ja, los Maar de wijze deu, een stuk veld, dat wil niet zeggen dat dat schoon is hè, nee, daar Dat kan zo, dat hebben we het ook gezegd, een Vilt over de veld. Veld over de veld, ja. Zo wat dat dan gezegd hè, Ja. En wat dat krijg, he. Die zitten meestal bij de boeren, dan in de zomer langs de uitgedroegde mestkant. Ja, dat de zon dan heel erg op zit, dan is dat, we gaan stroomom, ja, ja. zeggen. Ja, ja. Langs de kant zit ik net dan ook vrielig te, te chimpen. Ja, ja. Goed alweer. Ja, daar komen dan binnen via het mozengatieker zoeken. Hè? Ja, ja, ah, ja, ja. Goed, Goed jongens. Bedankt. Dit keer. moet uh, het einde zijn van onze uh, zoveelste uitzending gelijkt van, van zondag 29 oktober. Bedankt uh, voor het goede meewerken en het luisteren. Bedankt Piet voor de techniek. En graag tot volgende week. Tot wijk allemaal.